Loofhuttefeest, de achtste dag. Shemini Atzeret, zoals hij genoemd wordt. De achtste dag is een hele speciale dag, de achtste dag. Met een aantal kenmerken. Het is een dag buiten de zeven scheppingsdagen. God schiep de hemel en de aarde en alles wat er was in zeven dagen. En de achtste dag die valt daar buiten. Dus buiten de zeven scheppingsdagen. Het is ook buiten die zeven dagen die God aangeeft. God zegt, je zult... Met feest zeven dagen feest vieren voor mijn aangezicht. En op de eerste en op de achtste dag zal er een speciale samenkomst zijn. Ja, hoe je dat dan moet rijmen met die zeven dagen, weet ik niet. Ik vind het alleen maar mooi dat hij zegt van je zult zeven dagen van mij feest houden. En de eerste en de achtste dag is er een speciale bijeenkomst. Is een Sabbat. Een dag met speciale opdrachten. Een dag van afzondering, heiligingen. He. Heiliging is apart gezet worden. En dat heeft hij ook gedaan. Met deze dag, het is een apart gezette dag. Een heilige dag, een sabbadag. Je zult niet werken, staat er. Een dag van aanbidding. Want ja, waarom zou je anders bij elkaar komen... als om hem groot te maken... en samen met hem feest te vieren. Een dag met uitzicht naar boven. En laten we eens kijken wat de Bijbel zegt daarvan. De besnijdenis. Waar ik mee beginnen. Opneming in het verbond van Yahweh. Genesis 21, vers 1. Yahweh nu zag om naar Sarah... Zoals hij gezegd had, hij had een belofte gegeven aan Sarah. Want hij zei: Luister, over een jaar, als ik terugkom, dan zul jij een zoon hebben. Sarah die moest er lachen. Die geloofde het niet. Maar Abraham moest er ook om lachen, staat er. Sarah die wordt er eigenlijk op aangesproken. Abraham wordt er niet op aangesproken. Maar allebei lachen ze in hun hart. En zeiden ze eigenlijk ja, een beetje ongelooflijk. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Toch zijn ze in geloof, zijn ze ermee omgegaan. Want het is wel dat na een jaar... God naar haar omzag en toen had ze een kind, Isaac. En hij deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Daar zit dus een verschil in. Hij zag om zoals hij gezegd had... en hij deed met haar zoals hij gesproken had. Dus het zien en het doen... zijn twee aparte acties bij Yahweh. Maar hij houdt wel vast aan hetgeen hij zelf beloofd heeft. Dus hij komt terug op zijn belofte, en zijn belofte is vast. Hij zorgt dat dat gebeurt. En Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Dus niet na twee jaar of niet na een half jaar, nee, na een jaar hadden ze een zoon en die heette Isaac, hij werd Isaac genoemd. En dat was de tijd die God had genoemd aan hun allebei. En allebei had hij zelf luisteren over een jaar, dan is dat dus een feit. En het was een feit. En Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was... die Sarah hem gebaard had, de naam Isaac. Had God ook voorgeschreven aan hem... had gezegd, moest luisteren, ik wil dat je hem Isaac noemt. Hij zal lachen. En ik denk dat ze ook gelachen hebben. Want het was natuurlijk onvoorstelbaar... dat je in die ouderdom nog een kind krijgt. Ja, dat kunt er alleen maar... Heen. zoals Sarah ook zegt, iedereen die het hoort... die zal met mij lachen want het is natuurlijk een onvoorstelbaar feit dat je op zo'n leeftijd Genesis 17 vers 10 dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslag na u al die mannelijk is bij u moet besneden worden dat was de opdracht die gegeven werd aan Abraham en Abraham heeft het toen ook gelijk uitgevoerd bij hem, bij iedereen die in zijn tent was de mannen dan en ook bij Ismaël die toen op dat moment 13 jaar oud was dat wordt trouwens nog steeds gedaan, hè? bij de moslims worden de kinderen op, of de jongens op dertienjarige leeftijd worden ze besneden. U moet het vrees van uw voorhoud laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Dus het is een teken tussen Jahwe en Israël. Elk kind bij u van acht dagen oud, alweer mannelijk is, moet besneden worden al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en... Degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is... die niet tot uw nageslag behoort. Dus dat geldt dus ook voor de vreemdelingen... die zich aangesloten hebben bij Abraham. Degene die in uw huis geboren is... en degene die met uw geld gekocht is... moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees... tot een eeuwig verbond zijn. Dus het teken... dat is niet zomaar een teken... maar dat is een eeuwig teken. En dat is nog niet opgeheven. Dus vandaar dat alle... ...jongetjes besneden worden op de achtste dag. Maar hij die mannelijk en onbesneden is... ...van wie het vlees van zijn voorheid niet besneden wordt... ...die persoon moet van zijn volksnoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Nou, en dat afgesneden is niet dat hij dus gedood moet worden of zo... ...wat vaak gezegd wordt... ...maar hij moet eigenlijk verwijderd worden uit het volk. Dus echt, ja, afgesneden van het volk. Want hij heeft het verbond verbroken. Hij heeft niet gedaan wat Yahweh voorgeschreven had. Gebeurt hier wel... Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij acht dagen oud was. Zoals God hem geboden had. Nou, waarom nou precies op de achtste dag? Dat is nog niet zo lang geleden dat ze daar achter gekomen zijn. Op de achtste dag is namelijk de enige dag van heel je leven... dat de bloedstollingspercentage op 110% zit. Dat is de enige dag in heel je leven. Dus daarom worden nu de laatste jaren... alle kinderen die een operatie moeten ondergaan, worden op de achtste dag worden ze geopereerd. Heel erg mooi... Wat, iets, ...wat dus al in de Bijbel staat... ...dat al eeuwen bekend is eigenlijk... ...bij het... ...Joodse geslacht... ...nog maar pas geleden, of pas alleen een aantal jaren terug... ...door de wetenschap ontdekt is... ...en nu dus gewoon toegepast wordt. Nou, de eerste geborene ...wordt overgedragen en geheiligd... ...aan jaren. U mag van uw volheid... ...en van uw overvloed niet achterhouden. Exodus 22, vers 29. De eerstgeborene van uw zonen... ...moet u mij geven... Dus die behoren niet aan de ouders toe, maar die behoren toe aan Yahweh, de eerstgeborene van uw zonen. Het gaat niet over de dochters, maar het gaat echt over de zonen. En die moet dus aan Yahweh overgedragen worden. U moet hetzelfde doen met uw runderen en uw kleinvee. Zeven dagen mogen ze bij uw moeder blijven. Op de achtste dag moet u ze mij geven. Nou, dat is best een harde boodschap. Gelukkig geldt het voor de runderen en uw kleinvee die moeten dan als offer gebracht worden... maar is er wel een speciale regeling voor de zonen. Het gebeurde op de achtste dag... na de wijding en de heiliging van de priesters... dat Mozes en Aaron en zijn zonen bij zich riep. Maar ik ga even terug naar die speciale regeling. Het is namelijk zo dat dus de eerstgeborenen van de zonen... die worden vrijgekocht... want er zijn de levieten voor in de plaats gekomen. Dat staat dus heel duidelijk in de wetten. Dus de levieten... die gelden eigenlijk als de eerstgeborenen van de zonen die geboren worden. Maar er moet wel een soort losgeld betaald worden. Dus als het kind geboren wordt... moet op een gegeven moment het losgeld geld moet betaald worden op de achtste dag. En het moet overgedragen worden aan de Levieten. Omdat de Levieten voor zijn aangezicht dienen... als zijnde de eerstgeborenen van het hele volk Israël. Nou, Dan offeren voor het volk, verzoening voor Yahweh. Leviticus 9, vers 1. Het zal gebeuren op de achtste dag... na de wijding en de heiliging van de priesters... ...dat Aaron en zijn zonen bij zich riep met de oudsten van Israël. Dus die worden allemaal bij elkaar geroepen. En dan zegt hij tegen Aaron... ...neem voor jezelf een kalf, het jong van een rund, als zondoffer... ...en een ram als brandoffer, beide zonder enig gebrek, ...en bied ze aan voor het aangezicht van Yahweh. Het mocht niet zomaar een ram zijn, het mocht niet zomaar een kalf zijn... ...ze moesten vlekkeloos en geheel gaaf zijn... En die moesten dan aangeboden worden aan Yahweh. Daarna moet je tot de Israëlieten spreken. Neem een geitenbok als zondoffer en een kalf en een lam. Elk van een jaar oud en zonder enig gebrek als brandoffer. Dus dan krijgen ook de Israëlieten krijgen dus die opdracht. Dat ze ook een offer moeten brengen. En alles zonder enig gebrek. Het moet echt gaaf zijn. Yahweh die wil niet zomaar een offer, maar die wil echt een gaaf offer. Verder een rund en een ram als dankoffer om voor het aangezicht van Yahweh te offeren... en een graanoffer met olie gemengd, want vandaag zal Yahweh aan u verschijnen. Wat zouden wij doen als we die boodschap zouden krijgen? Van joh, bereid je voor, zorg voor een offer, want Yahweh zal vandaag aan je verschijnen. Ja, ik zou even niet weten wat je moet doen. Ja, gezegd, Wat moet je nou doen? Hoe moet je je eigenlijk nou voorbereiden voor een ontmoeting met de Almachtige? dat moet toch een enorme impact hebben gehad op dat hele volk... om te realiseren dat ze diezelfde dag nog een ontmoeting hebben met de Almachtige... met de allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. En wat stel je dan voor als mens? Helemaal niets. Helemaal niets. Maar je moet je eigenlijk wel voorbereiden. Want hij komt en hij wil dat je voor hem verschijnt. Want dat houdt dit ook in. Het is niet alleen een mededeling, maar het is eigenlijk ook een opdracht... Zorg ervoor dat je klaar bent om hem te ontmoeten. En dat geldt eigenlijk ook voor ons. We moeten eigenlijk elke dag moet je klaar zijn om hem te ontmoeten. Want je weet niet wanneer jouw einde is. Je weet wel dat dat einde komt. Dat is een vast gegeven. Dat is een van de weinige zekerheden die we hebben in ons leven. Is dat, dat ons leven zal beëindigen. Dat weet je zeker. Wanneer, dat weet je niet... En dat betekent dat je eigenlijk elke dag moet je klaar zijn om hem te ontmoeten. Ja, sprak tot Mozes, Leviticus 12, vers 1. Spreek tot de Israëlieten en zeg, wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij zeven dagen onrein. Ze is dan even onrein als tijdens de dagen van afzondering als ze ongesteld is. Dus dat is dezelfde onreinheid, zou je zeggen. Als ze heeft een kind voortgebracht, een jongetje, dan is ze zeven dagen is ze onrein. En gelden dezelfde vetten. ...als tijdens de dagen van afzondering... ...als ze ongesteld is. En op de achtste dag daarvan... ...moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Dus ook weer op de achtste dag. Na 14, vers 1, jaar sprak dat Mozes... ...dit is de wet voor de Melaatse... ...op de dag van zijn reiniging... ...hij moet naar de priester gebracht worden... ...en de priester moet buiten het kamp gaan... ...heeft de priester vervolgens gezien... ...dat zie de ziekte van de Melaatseheid... ...bij de Melaatse genezen is... ...dus hij moet buiten het kamp... ...moet er echt zeg maar, in de afzondering... En daar moet de priester dus controleren of die man of vrouw helemaal rein is. Dat de melaatschheid verdwenen is. En als dat zo is, dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt twee levende, reine vogels neemt: zedenhout, karmozijn en hisop. En dan wordt er dus eerst een offer gebracht. De priester moet de opdracht geven dat men de ene vogel slaat boven een aardenpot met bronwater. Nee, dus levend water. De levende vogel moeten nemen met het zedenhout, het karmozijn en de hisop... Hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. Dat moet voor dat beest ook een uh, verschrikkelijke ervaring zijn, denk ik. Die wordt gepakt. de ene vogel die wordt onthoofd en die emmer water gedoopt, zodat het bloed in het water loopt. En dan die tweede vogel die wordt dan ook gepakt en met zijn kop in het water geduwd met bloed. Dus die wordt besmeurd eigenlijk met het bloed van zijn broertje, zusje, wat zal het zijn... Maar hij moet hier maar zevenmaal sprinkelen op hem die van de belaasheid gereinigd wordt. Dus met die levende vogel waar, waar dat bloed op zit en dat water, dan wordt hij besprenkeld. Nou waar doet dat nou aan denken, dat bloed en dat water? Denk ik, waar dat mee te maken heeft. Ik denk dat het te maken heeft met Yeshua die op een gegeven moment gestoken wordt in zijn zij. Als hij aan het kruis hangt en dat er bloed en water uitkomt. Ook wat ons moet reinigen. En ik denk dat dit hier een, vast een vooruitblikje is over wat later zal gebeuren. En als dat gebeurd is, zevenmaal op die melaatse gesprenkeld is, dan moet hij hem rein verklaren. En de levende vogel die mag losgelaten worden, die mag wegvliegen. Wie gereinigd wordt moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dat haar afscheren, dat kun je ook nalezen... Dat is het totaal. Hè? Dus zijn wenkbrauwen, al het haar van zijn lichaam, moet dus verdwijnen. Moet er helemaal af zijn. En dan is hij, als hij gewassen is met water, rein. Daarna mag hij in het kamp komen, maar moet hij zeven dagen buiten zijn tent blijven. Dus hij mag niet in zijn eigen tent, hij moet buiten zijn tent moet hij blijven. Totdat die tijd voorbij is. En op de zevende dag zal het zo zijn dat hij weer al zijn haar afscheert. Dus alles wat aangegroeid is in de zeven dagen moet er weer af zijn baard, de wenkbrauwen, al zijn haar moet je afscheren, weer zijn kleren wassen en zijn lichaam weer met water wassen. En dan is hij rein. Dus dat is een heel proces. Dat is niet zomaar gebeurd, maar je bent echt dus meer dan een week bezig om ervoor te zorgen dat je dus weer terug mag keren in de gemeenschap van het volk. En op de achtste dag moet hij twee lammeren zonder enig gebrek nemen en een oordam zonder enig gebrek van een jaar oud en ook drie tiende eva bloem als graanoffer met olie gemengd ...en een log olie. Dus ook dat moet hij allemaal verzamelen en moet hij brengen als offer. De priester die de reiniging voltrekt moet de man die gereinigd wordt... ...met die dingen plaatsen voor het aangezicht van Jahwe bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Hij mocht nog steeds niet binnen, dus hij moest echt bij die tent van ontmoeting... ...moest hij dus bij de deur gaan staan en daar heeft dus die ceremonie plaats... ...om hem dus weer te reinigen. Dan moet de priester het ene lam nemen en het als schuldoffer aanbieden met de logolie. Hij moet die als beweegoffer voor het aangezicht van Jaweh bewegen. Daarna moet hij het lam slachten op de plaats waar men het zondoffer en het brandofferslacht op de heilige plaats, wat het schuldoffer, evenals het zondoffer is voor de priester. Het is Allerheiligst staat er. Dus het is niet zomaar iets, nee, het is echt een hele heilige handeling. En dat kan ook niet anders, want die man die was onrein. En voordat hij weer terug kan komen om voor het aangezicht van Jave te staan, moet er iets allerheiligst gebeuren. Een hele heilige gebeurtenis. Nou, dat is ook met Yeshua gebeurd. Wij waren ook allemaal onrein. Wij mochten ook eigenlijk niet meer verschijnen voor het aangezicht van Jave. Het ging altijd via de priesters en voor de priester. En dat is veranderd op het tijdstip dat Yeshua het allerheiligste gaf wat er op dat moment was. En dat was zijn leven. En hij heeft zijn bloed gestort om ervoor te zorgen dat wij weer naar binnen mochten... dat wij weer onder de ogen van Yahweh konden komen. Reiniging voor Yahweh, Leviticus 15 vers 13. Wanneer hij die de vloeiing had rein geworden is van zijn vloeien... moet hij voor zichzelf zeven dagen aftellen om rein verklaard te worden... dan moet hij zijn kleren wassen en zijn lichaam in bronwater wassen... en is hij rein. Op de achtste dag moet hij vervolgens voor zichzelf... twee twattelduiven of twee jonge duiven nemen... En voor het aangezicht van Jawe bij de ingang van de tent van ontmoeting komen. En ze de priester geven. Nou, al deze voorschriften worden niet meer gehouden. Er is geen tempel meer. En toch denk ik dat wij wel gehouden zijn om ze eigenlijk te houden. Dat we toch wel iets zouden moeten doen. En ik heb er al een paar keer al iets over gezegd. En niet dat we dus die offers moeten gaan brengen. Maar misschien moeten we dan toch een soort bedragje storten. En zeggen moest luisteren. Van wij moeten ons beseffen dat alles wat er staat in het woord, dat kostte het volk wat. Het kon niet zomaar. Je was niet zomaar weer in het reinen met Yahweh, maar het kostte je wat. Elke zonde die je deed, moest beleden worden, maar er moest ook een offer voor gebracht worden. En ik denk dat het te simpel is dat wij zeggen van ja, wij zondigen en wij vragen vergeving. En wij uh, ja, we hebben Yeshua, dus we kunnen erachter schuilen en dat kost ons verder helemaal niks. En daarom denk ik dat er zo ontzettend veel gezondigd wordt. Want als jij natuurlijk een kudde hebt, ik zeg van 20 runderen of 20 kalveren... en je moet elke keer als jij een zonde gedaan hebt, moet je zo'n kalf moet jij offeren. Dan denk ik dat jij op een gegeven moment bij de vijftiende toch wel zegt van... ja, maar luister, als ik zo doorga, dan ben ik zo arm als de, dan heb ik helemaal niks meer. Nee, maar ik denk dat het zo werkte, dat het ook echt zo werkt. Je moet echt bij jezelf gaan denken van, ja, maar luister, Dit kost mij goed te veel. Plus daarnaast dat je iedere keer weer door die straten moest... Om te laten zien dat je er de fout in gegaan was. En dan, zeg je, dan gaat hij weer. Gaat hij alweer. is dus al de derde keer deze week zeg. Leert hij nou niet? Waar haalt hij al die dieren vandaan joh? Dat kan toch helemaal niet? Dat was ook de bedoeling van Java niet volgens mij. Nee, je moet gaan nadenken. Het kost je wat. En omdat het jou wat kost, dan ga je nadenken. Ja, dat wil ik niet. Ik moet gewoon luisteren naar wat hij zegt. En gaan doen wat hij zegt. En dan hou ik gewoon mijn feestapel. Want ik ben gewoon gehoorzaam. Ik denk dat dat ook de functie daarvan is. Alle dagen... van zijn schap is hij heilig voor Yahweh. Dat gaat over de heiliging van de Nazireer. Iemand die zich apart gezet heeft... die zich opgedragen heeft aan Yahweh... die dus eigenlijk tegen Yahweh zegt... ik wil volledig voor u leven... en ik... reinig mij en ik heilig mij... helemaal voor u, maar er zijn wel speciale regels voor. Dat kun je wel zeggen als mens... maar Yahweh heeft gezegd... ja, als je dat doet dan zijn er speciale regels. Je kunt niet zomaar zeggen... Maar ik, uh, ik heilig me toe aan Yahweh... en vanaf dat moment ben ik dan een soort Nazireer. Nee, dat is niet zo als Yahweh werkt... die zegt, oké, okay, heel fijn dat je dat doet... maar ik heb daar bepaalde regels voor. Hij moet voor een bepaalde tijd... Moet zich eigenlijk committeren om dat te gaan doen. En het verveelde is... als dus, stel dat hij halfwege is... of al bijna aan het einde is zelfs... en er sterft iemand onverwachts... ...waar hij bij is... ...dan geldt heel die periode die hij dus in afzondering heeft, ...die geldt niet meer. Maar hij moet helemaal opnieuw beginnen. Wanneer de gestorven onverwachts posteling is nabij sterft, ...zodat hij het hoofd van zijn voor ontreinigt, Dan moet hij op de dag van zijn reiniging zijn hoofd scheren... ...op de zevende dag moet hij het scheren. En op de achtste dag moet hij twee tortelduiven... ...of twee jonge duiven naar de priester brengen... ...bij de ingang van de tent van ontmoeting. En hij kon daar dus helemaal niets aan doen... Hij had zijn eigen dus toegewijd aan Yahweh. Er overlijdt iemand in zijn omgeving waar hij niks aan kon doen. En toch zegt God van ik wil dat je mij een offer brengt. Het kost je wat. Want jij had beloofd dat je je eigen helemaal afgezonderd zou houden voor mij. En dat is niet gebeurd. Dat heb je niet gedaan. Ook al is het niet jouw eigen schuld. Toch moet je dan een offer brengen. Want je bent niet meer rein voor Yahweh. En je moet weer opnieuw beginnen. De priester moet er een als zondoffer en een als brandoffer bereiden. En moet verzoening voor hem doen omdat hij gezondigd heeft vanwege die doden. Hij kon er niks aan doen. En toch zegt Yahweh je hebt gezondigd. Zo streng zijn die regels van Yahweh. Hij moet zijn hoofd op diezelfde dag weer heiligen. En dan moet hij weer helemaal opnieuw beginnen. Heel die periode opnieuw. Lofhuttefeest, daar hebben we al eerder over gesproken. het Lofhuttefeest moet u zeven dagen houden als u de oogst van uw dorstloer en van uw perskuip hebt ingezameld. Verblijd u op uw feest, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet, de vreemdeling, de wees, de weduwe. Ja, eigenlijk iedereen die binnen uw poort is, moet zich verblijden. Dus iedereen moet meedoen, er is niemand uitgezonderd. Wat voor positie ze ook hadden, iedereen was verplicht om mee te doen aan het lofuttenfeest voor Jave. Zeven dagen moet u het feest vieren voor Jave, uw God, op de plaats die Jave zal uitkiezen. Want Java, uw God, zal u zegenen. En heel uw opbrengst en al het werk van uw handen. Daarom moet u werkelijk blij zijn. Nou, wanneer krijg je nou die opdracht? Je moet blij zijn, zelfs. En niet zomaar, maar werkelijk blij zijn. Dus je mag het nog niet faken ook. Je mag niet zeggen, ja, nou ja, ik doe net alsof ik heel blij ben. Dat is eigenlijk niet zo, maar ja, dat, dat zien ze toch niet. Java ziet het. Java kent je het. hij weet wat je bedoelt. En hij weet ook of je werkelijk blij bent. En of je werkelijk overstroomt van blijheid om te doen wat hij van je vraagt. Kwijtschelding door Jabe. Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi... die de aard van het verbond van Jabe droegen en aan alle oudsten van Israël. Mozes gebood hun na verloop van zeven jaar... op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding op het Loofhuttefeest. Natuurlijk altijd het einde van de oogst... Als heel Israël komt om te verschijnen... voor het aangezicht van Yahweh uw God... op de plaats die hij zal uitkiezen... moet u deze wet een aanhoor van heel Israël voorlezen. Dat is geweldig, hè? Dat is heel de wet, voorgelezen wet... op het Lofuttefeest. Zodat niemand kon zeggen... maar ik ken de wet helemaal niet. Ik heb er nog nooit verhoord." Dat kan niet, joh. Elk jaar werd dat voorgelezen. Roep het volk bijeen. De mannen, de vrouwen, de kleine kinderen... en de vreemdeling die binnen uw poort is... om te horen en om te leren... Yahweh uw God te vrezen... ...en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. Nou, dat is exact, het is bijna een kopie van wat Yeshua aanhaalt later... ...als hij zegt van dat er dus geen jota of titel van de wet zal verdwijnen... ...totdat alles is geschiet. En dat geldt dan voor iedereen, hè. De mannen, de vrouwen, de kleine kinderen, de vreemding die binnen uw poorten is. Er is geen verschil. Hij wil gewoon dat iedereen luistert naar zijn wetten en dat iedereen doet... Wat hij graag wil. Zodat hun kinderen die het niet weten het ook horen. En leren Yahweh uw God te vrezen. Al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. Hoe zou het kunnen dat de kinderen het niet weten? Als je doet wat hier geschreven staat. Dan komt het niet voor dat de kinderen het niet weten. Want ze worden op een gegeven moment meegenomen en alle kinderen zullen het horen. En wat zullen ze horen? Te leren Jave hun God te vrezen. Dat is eigenlijk wat er besloten zit in heel de Torah. Op de achtste dag moet u een bijzondere samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is een Sabbatdag, Een dag waarop geen werk gedaan wordt. U moet als vuuroffer een brandoffer aanbieden. Als een aangename geur voor Javen. Eén jonge stier, één ram. ...en zeven lammeren van een jaar oud zonder enig gebrek. Maar dat is heel wat, hè? Dat zijn forse offers die daar gebracht moesten worden. Ook op de vijftiende dag van deze zevende maand... ...moet u een heilige samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Maar zeven dagen lang moet u voor jaren een feest vieren. U moet dan als vuuroffer een bandoffer aanbieden... ...als een aangename geur voor jaren... 13 jonge stieren, jongen van een rund, 2 rammen en 14 lammeren van een jaar oud, ze moeten zonder enig gebrek zijn. Dat zal best een hele zoektocht zijn geweest om iedere keer al die beesten uit te zoeken en apart te houden en zorgen dat ze ook zonder enig gebrek blijven. Want ze mochten ook niet zeg maar, beschadigd worden doordat ze dus tegen elkaar aan het stoten of wat ook. Ze moesten echt volledig gaaf zijn. Vervolgens op de tweede dag 12 jonge stieren, jongen van de rund, 2 rammen en 14 lammer van een jaar oud, zonder enig gebrek. En zo gaat dat door. De derde dag 11 jonge stieren, 2 rammen en 14 lammeren. De vierde dag 10 jonge stieren, 2 rammen en 14 lammeren. De vijfde dag 9. De zesde dag 8. En de zevende dag 7 jonge stieren en 2 rammen en 14 lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek. Dus even op een rijtje eerste dag 13 dan 12 11 10 tot 7 en dan heb je dus samen 70 dieren die staan voor de 70 volken van de aarde dus er wordt ook verzoening gedaan voor de volkeren op loofhuttefeest volgens het voorschrift van Yahweh Yahweh heeft al van het begin af aan heeft hij ogen gehad voor de volkeren die buiten Israël waren niet alleen zijn eigen volk maar ook heel duidelijk een verzoening voor de volken erbuiten. Dan vind ik eens 23 vers 33. Jawe sprak tot Mozes, spreekt tot de en zegt vanaf de vijftiende dag van de zevende maand is het zeven dagen lang loofhuttefeest voor Jawe. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst, geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u Jawe vuuroffers aanbrengen. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en Jawe een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dus het wordt nogal eens een keer herhaald, ook die opdracht. Omdat het zo belangrijk is om dus op die dagen echt geen dienstwerk te doen. Daar hecht hij heel erg veel waarde aan. De hele gemeente... Het was Loofhuttenfeest na de terugkeer van de ballingschap. Nehemia 8, vers 18. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd... maakte Loofhutten en woonde in die Loofhutten... Want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Joshua. Nou, kun je daar nog bij? Dat snap je toch niet? Dat betekent dus dat dus David heeft het niet gedaan. Salomo heeft het niet gedaan. Josia heeft het niet gedaan. Al die koningen die dus in het rijtje liepen waarvan God zegt van ze. En ze deden wat goed was in zijn ogen. Hebben niet deze opdracht uitgevoerd. Want de laatste keer was dus bij Joshua. Heel vreemd. Denk je, hoe kan dat nou toch dat dat niet gedaan werd? Wat zo overduidelijk in de Bijbel geschreven stond. Het is niet gebeurd. En daar wordt het weer ingesteld. En we las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vierden zeven dagen feest. Op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst volgens de bepaling. Net zoals we vandaag bij elkaar zijn. Het is gewoon de bepaling van Yahweh die zegt op die achtste dag kom je bij elkaar... Toekomst voor Jeruzalem. Zachariah 14 vers 1. Zie, er komt een dag voor Jaweh waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Nou wat zal dat geweldig zijn. Het betekent dus dat wat er geroofd is van je, dat je dat weer terugkrijgt. Althans zo lees ik het. Want het is de buit op u behaald. Dus het is niet buit wat wij behaald hebben. Maar het is buit wat op ons gehaald is. En die zal weer in ons midden uitgedeeld worden. Dus we krijgen het weer terug. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd... de vrouwen zullen verkracht worden... de helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken... maar het overige van het volk zal niet uitgeroet worden uit de stad. Een afschuwelijke gebeurtenis... die, denk ik, nog steeds moet gebeuren. Het is niet gebeurd nog. In ZGL 22, vers 30... een hele opmerkelijke tekst. Ja, waar zegt ik zocht naar iemand onder hen... Die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land. Zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. Wat een vreselijk treurige boodschap. Dat Javier dus gezocht heeft naar iemand om op de bres te staan voor zijn volk. En niemand kwam naar voren en zegt ik wil op de bres staan. Heer neem mij. Wilt u alsjeblieft zorgen dat ik op de bres mag staan voor het land. Dat is niet gebeurd. Hij vond niemand. En als reactie daarop stortte hij zijn gramschap over hen uit. Door het vuur van mijn verbolgenheid heb ik een einde aan hen gemaakt. staat op hun weg heb ik op hun eigen hoofd doen neerkomen. Spreekt Yahweh de Heer. Vreselijk hè? Dat er niemand is die zeg maar dus optreedt. En vraagt en een beetje garant staat voor dat volk. Voor die muur gaat staan en zegt Heer. Ik wil zorgen dat ze schuilen kunnen achter mij. Ik denk ook niet dat wij als mensen dat zomaar kunnen. Ik denk dat Yeshua het gedaan heeft, maar ook dat hebben ze afgewezen. Dan zal Java uittrekken en tegen die heidevolken strijden zoals ze dag dat hij streed op de dag van de strijd. En dat zal dan de eindstrijd zijn. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespeten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Er zal echt een enorme kloof ontstaan. Ja, waarin denk ik dat hele mooie gebouw wat dan op de Tempelplein staat, zal dan denk ik ergens onvindbaar wegzakken. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal rijken tot azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal Java, mijn God komen, al de heiligen met u. Nou, dat staat ook ergens anders geschreven, hè? Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, even minder dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die Yahweh bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Dus het wordt niet meer donker. Het licht blijft gewoon aan. Op die dag zal er geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft daarvan naar de zee in het oosten. De andere helft daarvan naar de zee in het westen. Zomers en winters zal het plaatsvinden. Nou, ze zeggen dat daar ook het paradijs is geweest. Hè? Dus dat er nog steeds de bron van die vier rivieren onder Jeruzalem ligt. Nou, dan wordt dit heel erg makkelijk. Hè? Want dat levend water, dat is er dan nog steeds. Die bron is... Nog steeds aanwezig daar. Yahweh zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal Yahweh de enige zijn en zijn naam de enige. Geen andere. Yahweh. Heel het land zal als de vlakte worden van Geba tot Rimmon ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven. Van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe tot aan de hoekpoort. En van de Hanaelpoort toren af tot aan de perskuipen van de koning. Ja, hoe dat dan zal gaan weet ik niet, want die poorten die vind je niet meer terug. We zijn daar verschillende keren in Jeruzalem geweest, maar de Hannah toren hebben we nog nooit gezien. De Hoekpoort ook niet. En de poort van Benjamin ook niet. Nee, er zijn allerlei andere poorten die bepaalde namen hebben. Deze namen kom je niet terug. Maar misschien komt dat nog, hè. Ze zullen erin wonen, een bandvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Nou, dat is nog steeds niet zo, hè. Daar kijken we naar uit. Dat zou geweldig zijn als dat gebeurt. Maar tot op dit moment is het er nog niet gebeurd. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidevolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt... ...van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te baren voor de koning Java van de legermachten... ...om het Loofhuttefeest te vieren. Wat zal dat een geweldige impact hebben op alle volken. Om van jaar tot jaar op te trekken naar Jeruzalem en samen... ...te buigen voor Jave. En dit is ook zijn erename, Jave van de Legermachten. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem... ...die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem... ...om zich voor de koning, Jave van de Legermachten, neer te buigen. Dus ieder die het weigert, elk land wat weigert... ...krijgt te maken met een enorme hongersnood. Je krijgt geen regen. Als het geslacht van de Egyptenaar... waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen... Er zal de plaag komen waarmee Yahweh de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het lofhuttefeest mee te vieren. Ze zullen gewoon gedwongen worden eigenlijk. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidevolken die niet zullen opgaan om het lofhuttefeest te vieren. Dus iedereen, heel de wereld eigenlijk, zal op een gegeven moment het lofhuttefeest vieren voor het aangezicht van Yahweh. Samenvatting op het feest. Voorbereiding op het feest is een oogfeest. De inzameling. De kwijtschelding. Nee. Mensen worden schuldenvrij. Er wordt gebeden om water. Water wordt uitgegoten. Dat zegt Yeshua. Ook als hij aanwezig is daar zo op het tijdstip dat de priesters het water uitgoten. Zegt hij, ik ben het levende water. Wie dorst heeft en van mij drinkt zal nooit meer dorst hebben. Verzoening. De relatie wordt hersteld. Reiniging en heiliging. Het bruilofts wordt aangetrokken... dan heb je het bruiloftsfeest met het lam... en daarna de straf voor de heidenen. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan... de zee was er niet meer... en ik, Johannes, zag de heilige stad... het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel... gereed gemaakt als een bruid... die voor haar man sierlijk gemaakt is. Het is dan een impressie daarvan... of het zo eruit zal zien, weet ik niet... maar het is wel een heel mooi gebeuren wat dan zo de afmetingen ervan... als je dat narekent... als je dan het middelpunt pakt op Jeruzalem... dan is de ene kant... die staat dan tot in Turkije. Dus die hele regio... die zal dus bedekt zijn... met het nieuwe Jeruzalem. En ik hoor dan luide stemmen uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen... en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn... en God zelf zal bij hen zijn... en hun God zijn... God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Nou hier kijken we naar uit. Alle tranen van je ogen afgewist worden. Dat er geen rouw meer is. Geen dood meer is. Geen jammerklacht. Geen moeite zelfs. Dus er zal vrede zijn. Zijn shalom. Want de eerste dingen... Alles wat fout gegaan was, is voorbij gegaan, is er niet meer. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. ik ben de Alpha en Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn... En hij zal voor mij een zoon of een dochter zijn. Amen.